Zon. Zon, zee, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Kijk, misschien vind je die man dan wel. Gaan wij ook doen. Doe een gok en ga lekker koelen. Je inderdaad haar nieuwe single bij CFM. En het gaat goed met Carrie Emerald. Ja, we hadden het er vorige week al over. Want uh, deze zangeres mag de champagne gaan ontkurken. Want uh, vorige week was het nog niet zeker. Maar ze heeft het record van Michael Jackson's album Thriller verbroken. Caro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 de kwalificatie op het Circuitpark Zandvoort. En Willem van Dins is daarvoor uh, voor ons aanwezig. Dus dat hoor je ze dadelijk naar deze plaats. Tony Esposito en Kalimba de Luna. Ja, en we doen verwoede pogingen om het circuit aan de telefoon te krijgen. Maar onze beide telefoonleidingen liggen er op een andere uit. Het is uit. helemaal gebeurd met de telefoon. Dus je zullen het even <laughs> met ons moeten doen. Wat we nou wel kunnen vermelden op dit moment al is dat de 26-jarige Canadese autocoureur Bruno Spengler... Uh, dit weekend als DTM-koploper, maar ook als meest recente racewinnaar naar het circuit van Zandvoort is gekomen.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 Meiden, dus al twee bekende namen die er helaas niet meer bij zijn. Maar ze gaan nog door tot ongeveer kwart voor drie. De Spengler zit er nog in en Prima zit er nog in. Dus we houden nu sowieso op de hoogte van de ontwikkelingen op het circuitpark Zandvoort. spanning al om dus op het Circuitpark Zandvoort. En zo dadelijk gaan we weer contact proberen te nemen met Willem van Densen. Als de telefoon het wil doen in ieder geval. Ja, dat ja. gaan we gewoon. Dat naar... is techniek, hè. Scan it ha Thank you.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 Dus het is lekker weer. Ja, morgenochtend dus wat, wat regenen. Ik had gehoopt dat het morgenmiddag zou gaan vallen. Maar goed, dat valt dan morgenochtend. Dat is morgenochtend. En uh, s'middags kan er een spatje vallen. Maar uh, ja. het, is, het zal niet veel voorstellen. L Lex. De regen die, die zit ja. vooral in het binnenland. Oké. Okay. Lex, als ze we het uh, weerbericht na willen lezen. Waar kunnen de mensen dat vinden? Dat kunnen ze vinden op uh, internet. www.meteoparina.nl En als je uh, internet op je mobieltje hebt. Dan is het uh, een slash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 Dus dankjewel Lex en graag tot Lex, volgende week. Okay, Bedankt. En tot volgende dank. En dan week. weer vanaf de strand. Tot volgende week vanaf strand, ja. Oké, okay, vind ik helemaal goed. Hier is André op, op, van Duin. Anders zien we elkaar te vaak, hè. Ja, en bij André van Duin schijnt altijd de zon, hè? Hier dus als, als de schijnt. zon schijnt. Als hij schijnt. Als hij boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt met zijn slaap.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 De eerste, de beste. Dat gaat een mooi concert worden morgen. is a zijn op de zaterdagmiddag van CWM. You're the Roots Syndicate en The Mockingbird Hill. En bij zomerse klanken komt het zonnetje ook meteen weer naar voren. We ja, Dus lekker zijn dadelijk gaan genieten van culinaire zandvoort op het Gasthuisplein. Ja, het begint om drie uur. Om drie uur gaan ze, gaan ze los.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 Laten de we... laatste nieuwtjes. Doen we. Oké, okay, eerst is eh, muziek. Hier is Belle Perez. Y me de improviso el viento rápido Ja, nou even Ik ben toch van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. De man die gisteren in Nijmegen door agenten werd doodgeschoten, gedroeg zich zeer agressief naar de politie, dat zegt het openbaar ministerie. De politie kreeg gistermiddag een melding binnen dat de man strafbare feiten had gepleegd en een mes bij zich had. Volgens sommige berichten was hij een bekende van de politie en had hij een overval gepleegd. Toen agenten hem met een politiehond wilden aanhouden, stak de man de hond neer. Volgens justitie voelde de agenten zich zo bedreigd dat ze de man hebben neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij. De Amsterdamse politie roept schippers op om vanavond bij het vuurwerk met zeel afstand te houden. Gisteravond raakten enkele boten beschadigd in de drukte voor de start van het vuurwerk. Het kostte de politie op het ei veel moeite om alle boten op afstand te houden. In verband met de veiligheid mogen ze niet varen binnen 300 meter van het platform waar vandaan het vuurwerk wordt afgestoken. Ook vanavond worden in Amsterdam veel bezoekers op het water verwacht. Behalve het vuurwerk met zeil is er ook het Prinsengrachtconcert. Nederlandse commando hebben vorig jaar in het geheim een parachutesprong boven Afghanistan uitgevoerd. Dat heeft Defensie vandaag bekendgemaakt. Het was voor het eerst sinds 1949 dat Nederlandse commando's met een parachute ingezet werden. De missie is nu pas bekendgemaakt omdat Defensie wilde voorkomen dat de Taliban zouden weten van de mogelijkheid om parachutisten in te zetten. De commando's moesten ongezien de bewegingen en de mankracht van de Taliban in kaart brengen. Het was volgens Defensie niet mogelijk om dat per auto of lopen te doen. Het weer. De rest van de dag overwegend droog. Alleen in het noorden kan nog een buitje vallen. Morgen minder zon dan vandaag en toenemende kans op een regen- of onweersbui. Blijft wel warm. Dit was het en